8 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Brazilië is een veerboot tegen een brugpeiler gevaren, waarna een deel van de brug instortte. Twee auto's die op de brug reden, vielen in het rivierwater. Duikers zoeken nu de, naar de wrakstukken. Het is onbekend hoeveel mensen er in de auto's zaten. Het ongeluk gebeurde in het Amazonegebied. Er zou zo'n 200 meter brug in de rivier zijn terechtgekomen. De brug was onderdeel van de snelweg naar de havenstad Belem. De Britse premier May hoopt dat ze met de oppositiepartij Labour... snel een akkoord bereikt over de brexit. Hoe langer het duurt, hoe groter de kans wordt... dat de brexit helemaal niet doorgaat, schrijft May in een verklaring. Afgelopen week sprak ze drie dagen met Labour, maar nog zonder resultaat. De Britten hebben met van de EU tot aanstaande vrijdag de tijd gekregen... om met een voorstel te komen. Gewapende mannen hebben geprobeerd om het huis... van de Mexicaanse oud-president Fox te overvallen... Fox meldt dat zelf op Twitter, maar hij zegt er niet bij hoe het is afgelopen. Hij is kwaad dat de beveiliging voor oud-presidenten is afgeschaft. In reactie op de overval heeft president Lopez Obrador besloten... om Fox toch weer wat bescherming te bieden. In Denemarken zijn een dode en vier gewonden gevallen... bij een schietincident op straat. Dat gebeurde in Herscholm, zo'n 30 kilometer van Kopenhagen. Volgens de politie gaat het om bendegerelateerd geweld... De doden en de gewonden zijn jonge mannen van in de 20. Er zijn veertien verdachten aangehouden. Vorig jaar zijn 27.000 mensen door de rechter in een psychiatrische instelling of verpleeghuis geplaatst, meldt nieuwsuur. En dat zijn er meer dan ooit. Vooral onder 80-plussers stijgt het aantal gedwongen opnames snel. Het gaat daarbij vaak om mensen met Alzheimer die thuis gevaar lopen, maar ze weigeren om vrijwillig naar een verpleeghuis te gaan. Het weer. Het wordt een zonnige dag. Alleen in het zuiden is er wat meer bewolking met zeer lokaal mogelijke bui. Het wordt 16 tot 21 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger. Maandag is het nog 14 tot 19 graden. Daarna dalen de maxima naar een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. 37 procent van de OV-medewerkers wordt gedraaid door de passagiers. Doe lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. U luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagmorgen van 8 tot 10. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Een recht hartelijk goedemorgen. Ik hoop dat u fijn geslapen heeft en dat u nu, nu het acht uur is... en net wakker bent, kunt gaan genieten van heerlijke zondagmorgen klassieke muziek. Zandvoort Klassiek vandaag wederom met mooie en gevarieerde klassieke muziek. We gaan beginnen met een gitaarquintet Nummer zes in D-majeur... Uh, catalogus nummer G448. En de componist daarvan is Luigi Boccherini. Uh, het kwartet Casals gaat het uitvoeren met Carlos Trepat op gitaar. Een vurig begin van uw uh, zondagmorgen met het Spaans getinte gitaarkwintet van Boccarini. Iets heel anders nu. We gaan naar Charles Offenbach. Harmonie de Bois. Opus 76, deel 2. Jacqueline's Tears. En het arrangement ervoor is voor cello en orkest. The City of Birmingham Symphony Orchestra ze voeren het uit onder leiding van Shaku Kenneth Mason. En de celliste, dat is Mirga Gracenit Tila, als ik het goed uitspreek. Maar in ieder geval, ze speelt wel cello. Dat is een ding wat zeker is. De volgende componist die voorbij komt op deze prachtige zondagmorgen... is Jozef Helmersberger. En van hem gaan we luisteren naar het Antrakte Valse... of naar de Antrakte Valse, moet ik keurig netjes zeggen. Uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker... onder leiding van Christian Tilman. Het was onder andere de dirigent die ook het meest recente eh, nieuwjaarsconcert dirigeerde. Dus luistert u naar deze fantastische combinatie. Ja, en dan nu een uh, wereldberoemd stuk. Georges Bizet schreef het stuk. En het staat uh, in het Nederlands bekend als het duet uit... De parelvissers, Les Pêcheurs de perle. Uh, au, uh, au fond de temple Saint saint, moet ik zeggen. Ja, en uh, dat is het stuk wat we gaan uh, beluisteren. Het wereldberoemde stuk. Jussie Björling zingt het, samen met Robert Merrill. En zij worden begeleid door het Ercia Victor Orkest onder leiding van Renato Cellini. En de opname die u hiervan gaat beluisteren is al een hele oude. Want deze opname dateert uit 1951. Er zijn natuurlijk uh, vele opnames uh, van dit uh, overbekende duet uit de padelvissers uh, gemaakt. Maar deze vond ik wel erg mooi. Uh, en het is een hele oude opname van uh, ruim 58 jaar geleden. Hoe mooi kan het zijn. We gaan naar uh, Ludwig van Beethoven. En van hem gaan we luisteren naar het pianoconcert nummer 4 in G majeur. opus 58. En daaruit het derde deel, het rondo. Het wordt uitgevoerd door het Los Angeles, Angeles Philharmonisch Orkest onder leiding van Alfred Wallenstein. En de pianist is niet een van de minste, dames en heren, want dat is een grote beroemdheid, namelijk Arthur Rubinstein. Richard Strauss, dat is de volgende componist. En van hem gaan we uit de vier liederen, opus 27, TRV 170... als catalogusnummer luisteren naar het nummer 2, Cecilie. Het wordt uitgevoerd door het Philharmonia Orkest... onder leiding van ESA Pekka Salonen. En dan hebben we ook nog een sopraan erbij en die heet Lisa Davidson. Naar Anton Bruckner En van Anton Bruckner gaan we luisteren naar een deel uit de symfonie nummer 6 in A majeur, WAB 106. Het deel 3 daaruit is het scherzo. En er staat zeer duidelijk bij dat het niet te snel mag. En het trio dat dat langzaam moet. Nou, je kunt het maar weten. Dat u het in ieder geval maar daaraan houdt. He? Dat is wel belangrijk. Het wordt uitgevoerd door het Gewandhausorkest Leipzig. En de dirigent daar is Aris Nelsons. Met het uh, volgende stuk hebben we al eens meer delen gedraaid. En het was zo mooi dat we gaan het vandaag nog eens een keertje doen. Karel Maria von Weber, die componeerde het stuk Grand Duo Concertant. Opens 48 en het catalogusnummer is J204. We gaan hieruit nu het tweede deel beluisteren en dat heet Andante con moto. Andreas Ottenzamer is de klarinetist en Julia Wang is de pianist. En met dit prachtige stuk zijn we gelijk aan het einde gekomen... van het eerste uur van ZFM Klassiek op deze zondagmorgen. We gaan u meenemen naar het NOS Journaal van 9 uur. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van...